Het slachtoffer werd op de rijbaan richting Utrecht aangereden. De politie onderzoekt nog waarom hij of zij op de snelweg liep. De A2 was tussen de knalpunten Vught en Empel een tijd lang dicht. Het was gisteravond onrustig in de wijk Dorp in Amsterdam-Noord. De ME werd bekogeld met vuurwerk en er waren op veel plekken branden... onder meer in ondergrondse containers. De beurt is boos, omdat de gemeente het vreugdevuur met oud en nieuw heeft verboden... vanwege de veiligheid. Er is niemand aangehouden. En president Zelensky praat vanavond met zijn Amerikaanse collega Trump over de oorlog in Oekraïne. Hij is blij met de steun van Europese leiders, zei hij na afloop van een telefonisch overleg op X. Zodra het gesprek met Trump achter de rug is, hebben ze opnieuw contact. Intussen gaan de Russische aanvallen op Oekraïne door. In het oosten mist, die zich geleidelijk naar het zuidwesten uitbreidt.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 Je hebt nog drie dagen om een Audi-jaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18. Helder zicht, ook in de winter. Rens online. 10, 9, 8. Oh, nee. 6, ben ik nu weer te laat voor mijn nieuwe zorgverzekering? Nee. nee hoor. Niet als je voor het nieuwe jaar nog even gaat independeren. Je hebt nog drie dagen om te vergelijken. Daarna kun je de champagne laten knallen. Ga naar independent.nl Dit is de 538. Party! Tot 1000. Julia van Rijn. Knallen je jaar uit met de 1000 beste partyhits. Daar gaan we met nu Christine W. Radio 538. 838. Van de kroeg Kom met een biertender naar de kroeg Eigen consumptie, staat als genoeg ja. Dit is geen uitje, dit is een training Constantie slok, daarom in beweging Maar man, voel mijn bij tot de nok IJs heb ik fabiet, kijk even mijn klok Zie me lopen met de chuf aan bieber Heel de tent aan het stomen, net de pieper Speelt dit één die ik nooit te vroeg En rollen wij naar binnen bij je in de kroeg Draaien ze met tunes, die zijn groot genoeg eh. Ik ben nog lang niet moe En Mart Hoogkamer en Bieber van de kroeg op plekken 837. Ja, heerst dit nou heel erg? De eerste gedachte van de dag. was mijn allereerste gedachte toen ik mijn ogen opendeed. De dikke keel, verkoude hoofdpijn, een beetje, een beetje zo mee, weet je wel. En toen kreeg ik in uh, verschillende familie- en uh, vrienden-apps dat meer mensen dit hebben. Ja, ik vraag me nog steeds af of, of het echt zo'n griep is, weet je wel, wat heerst. Of dat mijn lichaam gewoon al dat vet van al dat kersteten aan het afstoten is. Nou, laten we hopen dat we sowieso weer met z'n allen fit zijn voor de 31e, komende woensdag. Want het brak het nieuwe jaar in, doen dat wil je gewoon doen uit vrije wil, weet je wel. Niet omdat je lichaam alvast begint, nee. Hey, ik ben heel erg benieuwd naar jouw allereerste gedachten van morgen op deze zondag. Ja, voordat je het vergeten was, het is blijkbaar zondag. Ja, ik, ik zei net al, zeg maar hier, het voelt echt als de vijfde zondag deze week. Deze week heeft alleen maar zondagen. Um, ik ben natuurlijk hartstikke benieuwd naar jouw eerste gedachten. Misschien was dat, uh, ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt, hoor. Maar honger, uh, misschien dacht je... Ik heb zin in koffie, uh, of misschien dacht je... waarom heb ik afgesproken om te gaan sporten op zondagmorgen? Uh, pak de app van Radio 538, ja, juist. Er even bij je. spreek het even in. Wat was jouw allereerste gedachte vanmorgen? Gaan we nu even rustig bakken worden met Jubel. Op plek 836 in de party top 1000. Goedemorgen. Save. Fun, fun, fun. en Save the World op 834. De eerste gedachte van de dag. Wat is je allereerste gedachte van deze dag? Wil ik graag weten via de app van Radio 538? Je kan de app er even pakken en het gratis deze kant op sturen. Heeft ook een Patrick gedaan. Hey, ja, ja, een hele goede morgen. Ja, mijn eerste gedachte was inderdaad, al oh, lekker, het is weer voorbij. Alleen nog even het oude jaar door, dan is alles gewoon weer lekker normaal. Wederom dag drie aan het werk, extra dienstje draaien op de bus... Dus uh, we luisteren weer. Uh, doei doei. Yes, gezellig. Mark, zijn eerste gedachte was uh, opgelucht. Ja, goedemorgen jullie. Uh, leuk programmaapje. Uh, leuk, leuk, leuk nou, nou, uh, maar ja, mijn eerste gedachten waren dat mijn koelkast gevuld moest worden. Ja, uh, die is leeg. <laughs> het is meer beter ook toch, dat hij leeg is. Uh, dan nog eentje doen. Remco, goedemorgen. Goedemorgen Jules. Het eerste wat ik dacht toen ik vanmorgen wakker werd, was... Welke dag is het? En waar ben ik? <laughs> En wat gebeurt er? Het is echt die vage periode tussen kerst en het nieuw. Ik snap er nu al niks van. Of het nou maandag is, of zondag is, of dinsdag is, ik weet het niet. Ja, zo is het. De, de, ik zei net ook al, het voelt als de vijfde zondag deze week. Nou, nog een weekje volhouden en dan is alles weer normaal. En dan kunnen we in januari weer even bijkomen. Ja, toch? Hey, goedemorgen, Radio 538 met de Party Top 1000. En nu Lil Nas X op plek 833. 5, 2, 3, 4. Need a boy, you can with me on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 away but Vis. Attention, De 538. Party top 1000. 832. Out. Check this out And it's like that in the party Top 1000 op 832. Hey, welk wereldwijd bekend dansje is gebaseerd op dit nummer uit 1883. Luister goed. Thee well, thee. Do not let the thee. and remember that the best of friends must part, must part. Adieu, adieu ik weet zeker dat je hem kent. Als je het weet, roep het in de app van 538. Dan hoor je het antwoord zo meteen. Dan ben ik in een nu en een minuut terug met Miley Cyrus. Begin de dag met een lach met de 538 Show. Morgen om kwart voor tien. Even bellen met Peter Eerschop. Freddie Mercury die blijkt een geheime dochter te hebben. Daar zijn ze nu achter. Ja, Ze kwamen erachter omdat ze precies dezelfde snor heeft als Freddie. <laughs>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 Het kan mistig en glad zijn in het Noordoosten Geldcode geel. Aan de kust kan later de zon nog even doorkomen. In het binnenland is het rond het vriespunt. En aan de kust dus zo'n 3 tot 6 graden vandaag. Door naar de hoofdpunten van half 8 En ik krijg je van Jeroen Hazewinkel. Goedemorgen. Bij een steekpartij in het centrum van het Drentse Veen is vannacht iemand gewond geraakt. Er kon snelle verdachte worden aangehouden. Het motief achter de steekpartij is onduidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar. Op de A2 bij Den Bosch is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op de rijbaan richting Utrecht aangereden. De politie onderzoekt nog waarom hij of zij op de snelweg liep. En het was gisteravond onrustig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Dorp. Daarmee werd bekogeld met vuurwerk en er waren op veel plekken branden. De buurt is boos omdat het vreugdevuur met oud en nieuw verboden is. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538. 538, hier de party, never stop. De 538, party tot 1000. We tellen door een lijst met Miley Cyrus op 831 nu. 38. Party tot 1000. Ja, Radio 5 3, 830.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 Top duizend. 829. Here comes a brother with glow. a pro. Well, snuggling, bowling, overweight loving. Home pro. So what's it gonna be? Me over TV. Now me take time to set your mind and your body free. So why don't you just stretch, stretch, stretch, force that? Play while the problem's so cop a quick rack Shake me, shake me, baby, baby, bake me. No need to fake care I am. Come on and take me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 Op plek 829 in de party Top 1000 hier op 538. Welk dansje is gebaseerd op uh, dit nummer uit 1883? Of me, sits upon a knee. Ja, natuurlijk! I'm going Maar het origineel is dus een nummer uit 1883. There is a tavern in the town van William Henry Hills. En in 1960 werd het voor het eerst in het Engels gebruikt op basisscholen... om kinderen lichaamsdelen te leren kennen en natuurlijk lekker te laten bewegen. En daarna is het in tientallen talen vertaald, waaronder dus natuurlijk naar het Nederlands. En in 2022 vond het de Franse DJ-duo Offenbach het wel tijd om hem officieel volwassen te maken... Head, shoulders, knees and toes krijgt een prachtige plek. 828 in de party. Top 1000. I feel it in my head. My shoulders, knees and toes. My bones, your music. gives me through the eyes and lows. My head, shoulders, knees and toes. My bones, your key. For me, from feeling all alone. I've been praying to a thousand different stars. To Jason Soms denk ik bij me eigen Wat moet ik hier weer mee Ze kunnen het heen en weer krijgen Het is nooit goed, het is altijd nee Maar ik heb het al bekeken Vandaag dat wordt mijn dag Dat ik me lekker uit ga leven En alles kan en mag Vang me af en giet me vol Want ik hou van het leven Al moet ik soms ook geven Maar vanavond telt alleen voor mij de lof Oh, ik zet de zorgen even aan de kant En denk niet aan verdriet tranen lang. Ja, laat een gieren brullen Toen laat mijn glas maar vullen want vanavond ga ik even uit mijn bol Je moet genieten van het leven Dat je van een ander toch niet aan Want die weet het altijd beter Maar laat ze zelf naar hun eigen kijken Niet me vol. Want ik hou van het leven. Al moet ik zoek geven. Maar vanavond telt alleen. een lastige periode en wilde iets maken dat alles even losliet. Ja, uit mijn bol werd dus letterlijk zijn eigen therapie op een plaat. Even niet denken, gewoon nou, feesten. En 30 jaar later doen we dat eigenlijk nog steeds ieder weekend op deze, toch? Een feestklassieker zonder houdbaarheidsdatum. Uit mijn bol hoorde je op plek 827... 538, party tot 1000. Ja, ken je dat? Dat je een presentatie oefent. En die oefenronde die gaat echt perfect. Weet je wel, niks gefaald, helemaal chefskis. En dan bij de echte presentatie begin je ineens te hakkelen... alsof je net leert praten. Ja, dat komt dus door stress. Maar bij Tyro Cruise ging het net even andersom. Zijn producer die vroeg namelijk even snel een demo uh, te in, in te zingen. Uh, gewoon om even te proberen, weet je, even kijken of het wat is. En één take later zei die producer. Ja, uh, dit is goed zo, dit is perfect. Dit wordt hem, klaar. Ja, en zo werd een probeersontje wereldberoemd. Tire Cruise, zonder faalangst, op plek 826. Dit is Dynamite. I came to dance, dance, dance, dance. I hit the floor, cause that's my plans, plans, plans, plans. I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands. Give me space for both my hands, hands, hands, hands. Yeah, yeah, cause it goes on and on and on. We'll mm -hmm.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 was destijds zo controversieel... dat hij in Amerika zelfs werd verbannen van MTV. Waarom? Nou, omdat Freddie Mercury... en de rest van de band verkleed gingen als vrouwen... uit een Britse soapserie... compleet met pruiken, rokjes, stofzuigers. En in Engeland vonden ze dat ook daadwerkelijk hilarisch. Maar in de VS vonden ze het helemaal niks. Nee, en Freddie die vond het natuurlijk allemaal prachtig. En zijn reactie was letterlijk... If they don't get the joke, that's their problem. Ja, en zo is het Queen op 825. En zometeen tellen we door. Zometeen